Het is voor het eerst sinds 1979 dat een paus op bezoek is in het overwegend katholieke Ierland. Een vrachtwagen die vorige week werd gestolen op Schiphol is uitgebrand teruggevonden in Zuid-Holland. De chauffeur vervoerde voor ruim 5 miljoen euro aan elektronische apparaten... en had zijn truck net geladen toen hij werd bedreigd door een man met een vuurwapen. Hij moest zijn wagen ergens parkeren, werd mishandeld, vastgebonden en in de kofferbak van een auto gestopt...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 De organisatie van Roland Garros wil niet dat Serena Williams... volgend jaar opnieuw in een zwarte catsuit verschijnt. De voorzitter van de Franse Tennisbond zegt dat hij de outfit... van de 36-jarige Williams dit jaar te ver vond gaan. Je moet het spel en de locatie respecteren, zei hij. Serena Williams maakte eind mei haar entrée op Roland Garros... na haar zwangerschap. Het weer, er trekken pittige buien, soms met onweer over... tussendoor ook soms zon en het is een graad of 17...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 En in de vorige uur van Sofit uh, op zaterdag vertelden we het al. Het begon ineens te regenen daar in België bij Spa francorchamps Dat is weer waar morgen de Formule 1-race verreden wordt. En dat betekende een natte Q3. En dat betekende calls voor Max Verstappen. Maar dat viel weer een beetje tegen. Daarover hoor je straks uh, veel meer van uh, Albert-Jan. Maar eerst even wat we nog meer gaan doen in dit uur. Wat een cliffhanger. Goed hè? <laughs> ja. Goed, ja. over een tweetal platen komen we bij u terug met de uitslag van de kwalificatie. Die zojuist vrede is op het circuit van Spa-Francorchamps. En hij is verrassend dankzij de regen en de opdrogende baan daarna. Goed, dat is tijdens Pit Report kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Uh, vorige week hadden we Mozes en die is inmiddels gereserveerd. Zodat we de, die, de hond die we die week daarvoor hadden, die nog steeds in het dierenthuis blijft... ...vandaag in de herhaling hebben we het dier van de week... ...en die luistert naar de naam Twickel. Het gedicht van de week is een knipoog... ...naar het spectaculo sportiva Alfa Romeo weekend... ...op het circuit Zandvoort... ...onder de titel Pech. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... ...en kijken naar uw enige echte lokale zender... ...ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, weer een vol uur Zandvoort op zaterdag. Daar zeggen iedereen een hele goede middag... ...en houd de radio lekker aan, hè. We zijn er nog één uur lang met heel veel muziek en info. was Wix en uh, The Bridge Through Your Heart. Ja, en dit is ook een uh, lekkere gauw uit de jaren 80. Mel en Kim en Respectable. Deze twee dames van uh, Mel en Kim begon het in de jaren 80 allemaal met zo dergelijke. Die lekker in één keer kwijt. God. Uh, bah bah bah bah bah, bah. Ik kom er niet meer op. Ja, het kan gebeuren. In ieder geval word uh, je de andere single ditmaal. Dat was uh, Respectable. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. <lacht> Stom he? ik kom er niet meer op. Maar we gaan het hebben over de Formule 1. Wat we hebben net uh, de kwalificatie gezien in uh, Spa. En het was een natte Q3. Ja, dat klopt. En uh, Ik heb nog geen uh, volledig uh, verslag uh, binnen van, uh, van die kwalificatie. Maar ik heb wel uh, de, de, laten we zeggen, de uitslag van uh, Q3. En uh, dus de startopstelling uh, voor morgen. En uh, zoals jij al aangaf, uh, die ziet er erg verrassend uit. Ja, en, uh, jij vooral mag... het ene team wat eigenlijk niet mee mocht doen. Of ja. nou, bijna ja. niet meedeed. Bijna niet meedeed. Goed, uh, ik ga dan nog maar gelijk over naar de startopstelling voor morgen. De race begint morgen om tien over drie. Yes, dat klopt. En uh, goed, op de diverse, diverse speciale sportkanalen natuurlijk live te volgen. Nou, daar komt hij dan. Op uh, de eerste startrij staat uh, op Paul Lewis Hamilton. En als hij naar rechts achter kijkt, dan ziet hij daar Sebastiaan Vettel. Op een derde plek vinden we ook Con terug. En op een vierde plek een verrassend Perez. Ook Con en Perez, beide natuurlijk verrassend. Een derde en een vierde plek. Kijken we naar de startopstelling die daarachter staat... dan komen we Grosjean tegen met Raikkonen. Ja, en dan krijgen we uh, de volgende startlijn... en dat is Verstappen en dan Riardo op een achtste plek. Uh, kan, je, kan je de luisteraars een beetje uitleggen waarom die stand zo tot, tot stand is gekomen? Nou, wat ik uh, gezien heb is dat de baan uh, toch aan het eind uh, weer een beetje opdroogde. Ja. En uh, Max en, uh, en de rest die stonden allemaal lekker in de pits. Die denken van, nou, we laten het hierbij... Maar uh, ja, er waren nog een paar auto's op de baan. Waaronder Hamilton, Vettel en uh, de beide Force India's. Althans, het team heeft nu, nu een andere naam. Maar Force India's zit er nog steeds bij. Ja, goed. En uh, terwijl, we dit, uh, terwijl jij de tekst en uitleg aangeeft... krijgen we het officiële verslag binnen. Die zal ik door die uur dan niet onthouden. Lewis Hamilton heeft de pole position veroverd... voor de Grand Prix van België. De Brit was de sterkste in een boeiende kwalificatie waarin het aan het einde begon te regenen. Max Verstappen stond korte tijd bovenaan, maar er zakte in de laatste minuten weg naar P7. Kijken we nog even naar die Q3 dan. Toen de coureurs aan het einde van Q2 terugkeerden naar de pits, begon het te regenen. En bij de start van Q3 nam de regen verder toe. Valérie Bottas raakte door de natte omstandigheden in een spin bij Blanche Simon, Terwijl Lewis Hamilton zijn auto bijna verloor bij de busstop chicane. Op de Race Point Force India-rijders gingen iedereen terug naar de pits. Al snel bleek dat een goede, uh, goede tijdrijden op sliks een onmogelijke opgave was. Een van de Racing Point Force India-coureurs... schoot met hoge snelheid van de baan bij de Radion... waarop uh, ook zij naar de pits uh, gingen. Goed, dus nogmaals Hamilton op Pol naast Vettel... en Raiko, uh, uh, uh, verrassend Ocon op drie, Perez op vier... En uh, verstappen en Ricky vinden we terug op een zevende en de achtste plek. Ik zou zeggen uh, we gaan even op twee plaatjes draaien en dan gewoon het overige Formule 1 nieuws, want anders ben ik natuurlijk wel heel lang bezig. Dat is goed, uh, Albert-Jan. Oké, okay. ik keur hem goed. Okay. Ja, oké. Okay. Oh, okay. Weet ik ook dat die plaats van uh, Mel en Kim Showing Out uh, heet? In één keer schoten de te binnen. En hier is uh, Scritty Politi een plaat die je niet vaak hoort, maar wij draaien lekker op de zaterdagmiddag. Flash en blad for you Yeah. We eens lekkere gauw houden. Die platina wordt bij CFM. Jordi, yourself. F and... CFM, Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we hebben het net al gehad over de kwalificatie. oftewel de startopstelling voor de race van morgen in Spa. Maar er is nog veel meer nieuws te melden. Ja, Na een korte zomerstop wordt het Formule 1-seizoen dit weekend vervolgd. Zoals gezegd, met de Grand Prix van België. Daarom zetten wij voor jullie nog even de stand van zaken nog even op een rijtje. Max Verstappen won dit seizoen tot op heden één race. De 20-jarige Limburgers tonen zich beste bij de Grand Prix van Oostenrijk, de thuishaven van zijn team Red Bull. Verstappen's teamgenoot Daniel Ricciardo, die zoals gezegd na dit seizoen overstapt naar Renault, won al twee keer. Dat deed Australië in China en Monaco. Lewis Hamilton heeft de meeste zegers achter zijn naam staan. De regerend wereldkampioen van Mercedes boekte tot op heden vijf overwinningen. De teller van zijn grootste concurrent Sebastian Vettel van Ferrari staan op vier. In de tussenstand in de strijd om de wereldtitel... heeft Hamilton dan ook nog een voorsprong van 24 punten op Vettel. 213 om 189. Verstappen staat in het klassement op een zesde plek. Hij behaalde in de voorgaande 12 Grand Prix 105 punten. Het aanstaande vertrek van Daniel Ricciardo... aan het eind van het zoeme Red Bull naar Renault... zorgt voor de Formule 1-wereld voor veel opschudding... en is vlak voor de Grand Prix van België... dan ook nog een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Geld heeft niet de doorslag gegeven... zoals het ook niets met mijn relatie met Max te maken heeft. Die is gewoon goed. Ik was vooral toe aan een nieuwe omgeving, stelt Ricciardo zelf. Binnen Red Bull kwam het nieuws als een verrassing... ook voor teamgenoot Verstappen. Niet alleen ik, iedereen binnen het team was verrast... ook door de motivatie... Want als een verandering van omgeving zo belangrijk is... dan vraag ik me af of dit wel de beste omgeving is om voor te kiezen. Ricciardo ging in het persmoment in België nog even iets dieper in op zijn aanstaande overgang. Sinds Max vorig jaar bijtekende stond bijna ieder interview in het teken van wat ik ga doen. Daar kwam bij dat het eerste deel van dit seizoen niet alleen succes bracht, maar ook frustraties. Ik merkte dat ik na al die jaren bij Red Bull de routine, de routine mijn plezier in het racen beïnvloedde. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik aan iets nieuws toe was. Dat, hoeft... dat heeft niets met ruzies of wat dan ook binnen het team te maken... maar alles met mijn eigen mindset om voor een compleet nieuwe omgeving te kiezen. Max Verstappen reageerde afgelopen donderdagmiddag opgetogen... op de komst van het volgende seizoen van de Franse coureur Pierre Gasly. Nu nog Toro Rosso naar Red Bull. Pierre is een geweldige kerel en ik ken hem al sinds we samen in de karting zaten. Begin dit jaar bracht hij een weekend door bij me in het appartement in Monaco... En hebben we s'avonds FIFA gespeeld. Dat hebben we een goede relatie uh, hebben, blijkt daaruit. Hij is bovendien erg snel, dus is goed voor het team. Volgens Verstappen zal Gasly de rangorde in het team niet aantasten. Binnen Red Bull Racing zijn we als coureurs altijd gelijk behandeld... dus dat zie ik niet veranderen. Ik voel me niet een leider. Ik probeer gewoon de best mogelijke job voor het team en mezelf te doen. Natuurlijk heb ik meer ervaring dan Pierre. Dus, ga, dus dat ga ik in mijn voordeel proberen te gebruiken. En tot slot, het Formule 1-team Force India gaat vanaf dit weekend verder als een nieuw team onder de naam Racing Point Force India. Vanwege de doorstart raakte het team ook dit seizoen de vergaderpunten in de strijd om de constructeurstitel kwijt. Dat heeft de FIA Autosport Federatie laten weten. De coureurs van het team van de, Mexico, de Mexicaan Sergio Perez en de Fransman Esteban Ocon hebben samen 59 punten behaald. Die raakt het team kwijt. De coureurs zelf behouden hun punten in de individuele WK-klassement. PRS heeft het 30 en Ocon 29. Het Formule 1-team uh, werd begin augustus overgenomen door een groep investeerders onder aanvoering van de Canadese miljardair Lawrence Stroll. Dienste zoon, Lance Stroll, race voor Williams. En misschien komen er morgen wat uh, punten bij voor uh, Ocon en Perez. Zoals de... Ze hebben het goed gedaan met de kwalificatie. Dus wie weet, maar ja, Max is snel in regen. Oké, okay, volgende week hebben we trouwens weer een uh, Grand Prix race. We hebben het over de Grand Prix van Zandvoort. Want dan hebben we inderdaad uh, de historische Grand Prix op het uh, circuit... met uiteraard op zaterdagavond de parade door het uh, dorp. En wat hoort er nou bij... Nou, bij de, de historische Grand Prix. Watch the boys are back in town. Just see.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 Zo is het, meldt het aan iedereen, hè? volgende week de Grand Prix hier op Zandvoort. We hebben het over de historische Grand Prix, wat een geweldig spektakel altijd. En dan zeggen wij, the boys are back in town. Ook even met een knipoog naar collega's Willem en Charles... die op vrijdagmorgen het programma The Boys Are Back doen. En afgelopen vrijdag waren ze er ook weer, de boys, ja. Klopt. En uh, ik ben zo snel, ben zo vrij aanstaande woensdagavond, Bluesliefhebbers opgelet... Dan is het weer Bruist uh, got the blues. Woensdagavond van 7 tot 9, live vanuit de studio. Een heerlijk twee uur duur programma gepresenteerd... door niemand minder dan Willem Bruist en heerlijke blues. Zo is het, zo meteen het uh, dier van de week. Maar eerst gaan we nog even wat uh, muziek draaien. We zijn in de stemming van de Formule 1. Kimi Rijkonen doet ook mee. Dus ik denk, uh, ik ga deze plaat nog een keer draaien. En dan Michael Wallace is hier. En uh, Kimmy, Kimmy, Kimmy. Your style, it was strong. ...van Siervip Salvoort. Dan gingen we terug naar de mooie jaren 80. Met de deel van Patty Austin en Narada Michael Walden. Dat was Kimmy, Kimmy, Kimmy. Met een knipoog naar Kimmy Rijkoon... ...die uiteraard morgen ook weer aan de bak kan gaan... ...in zijn Ferrari op het circuit van Spa-Albert-Jan. Op een zesde plek. Op een zesde plek. Nou, best deze wel aardig deze. toch. Zo vlak voor Max, toch? Ja, nou, maar de, de, de, de vrije training was, was die steeds altijd steeds heel snel. Echt heel, heel snel. zelfs sneller dan Vettel. En dan uh, komt het erop aan en dan is het ineens wat minder. Ja, die rotregen. Die rotregen. Hoe ja. is het met Dier van de Week? Nou, uh, die hebben we uh, weer teruggehaald. Uh, want uh, helaas, uh, twee weken geleden was, was deze uh, Dier van de Week ook de gast bij ons. Maar die zit nog steeds in het dierenthuis. En uh, uh, vandaar dat we hem nog even weer in de herhaling doen. Hij luistert naar mijn naam een Twinkle en hij eh, stelt zichzelf even aan u voor. Hey, hallo, hier ben ik weer. Ik ben helaas weer terug in het asiel omdat diegene die mij geadopteerd had... genoodzaakt was om me terug te brengen omdat ze mijn uitvallen op straat... niet kon opvangen door haar hernia. Mijn naam is Twinkle, een middelslag tussen een schnauzer van vier jaar. Ik ben vooral dol op vrouwen, knuffelen, of wie gaat dit? Ik ben vooral dol op vrouwen, knuffelen met hem is mijn grootste hobby. Mannen, dat is voor mij een heel ander verhaal. Hier heb ik slechte ervaringen mee gehad en deze zijn dus, vind ik, doodeng. Er mogen best mannen in mijn huis wonen, want als ik ze eenmaal vertrouw, kom ik ook bij hun knuffelen. Maar naar mannen die ik niet ken en die buiten lopen, fietsen of staan, kan ik uitvallen en blaffen om ze op afstand te houden. Hier moet mijn nieuwe eigenaar wel in kunnen begeleiden. Ik ben een maand weg geweest en in deze tijd met duidelijke regels en trainingsstukken vooruit gegaan. Ik zoek dus weer een baas die voor mij verder aan de slag wil en die begrijpt wat ik nodig heb. Ik kan prima even alleen thuis zijn en ik ben ook netjes en zindelijk. Als ik eenmaal gewend ben aan mijn nieuwe baas, doe ik echt alles voor je.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 Want ook Twinkel verdient een thuis. En zo is men het maar uh, net. Albert-Jan, ga voor uh, Twinkel of de andere leuke dieren... naar de Keesomstraat nummer 5. En toen je het uh, dier van de week voorlas... moest ik in één keer aan deze plaat denken. Laat maar. Ik ben misschien te laat geboren... of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht.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 Ja, Albert Jan, dit is normaal gesproken een beetje de tijd dat uh, Fred hij uh, de studio binnenkomt. Ja. Hij, op zijn bronfiets uit ver weg is dan, en dan richting voor. Maar hij zegt, volgens mij gaat het een beetje slecht meer worden, hè? Dus ik ben er gewoon eerder vandaag. En uh, je hebt helemaal gelijk, Fred, wat het planst op dit moment. Nee. En hij zit lekker droog in, uh, in de studio. Had zoiets van, laat me mijn eigen gang maar gaan, ik ben er gewoon al. Dat was de singel van Ramses Shafi. Bijna kwart voor vijf, we gaan hem doen, het gedicht van de dag. En vandaag een knipoog naar het Italiaanse weekend op circuit. We hebben het over het gedicht Pech. Nu zit ik hier weer alleen. Hoe kunnen ze er zo lichtzinnig over doen? Ik durf niet eens meer naar het café te gaan. Daar zal ze allemaal wel weer zien, die gezichten. Jaloers waren ze. Maar vanaf het eerste moment wist ik dat ze jaloers zouden worden. Maar jij, jij hoorde mij. Alleen jij. Nooit zal ik die dag vergeten toen we elkaar voor het eerst zagen. De bank was eerst kritisch... maar later vlogen ook de euro's uit hun kas. En toen, toen je daar eindelijk voor me stond... wauw, wat een goddelijk beeld. Kan je je nog herinneren toen we voor de eerste keer op het circuit waren? Hoe we die alfa met 200 voorbij zagen gaan... Bij ons had hij toch echt wel iets losgemaakt. Maar wij, wij bleven nauwelijks op de baan. Ik snap echt niet hoe het nu gebeuren kon. Die bocht, die bocht kon toch makkelijk met 160. Nou ja, misschien had ik toch geen sliks op moeten doen. Er was ook helemaal niets gebeurd... als die idiote bandenstapel daar niet stond. Voor de veiligheid... Wat een onzin. Zet die dingen toch bij Bos uit neer. Kijk, als ze me nu mijn licentie afnamen... dan waren we vandaag nog gelukkig samen. Maar dat ik nu een kiloprijs voor je terugkrijg... breekt mijn hart. Vandaag vandaag heeft het geluk mij verlaten. Je ligt, je ligt daar op de sloop te wachten. Ik kan mijn tranen niet de baas. Maar jij... Jij was sneller dan de snelste Formule 1-haas. Het is toch wel weer een heftig verhaal, hè? Bij het gedicht van de dag... Dat uh, tijdens het uh, Italiaanse weekend. En dan komt uh, volgende week nog de historische Grand Prix daaraan. Ja. En weet je hoeveel die auto's waard zijn, uh, Albert-Jan? een He heleboel. Heel hele hoop, heleboel. hoop geld. En ik hoop dat het uh, goed gaat met de autootjes. Ja, want anders heb je Ellen. We hebben een ongeluk gehad met de tootootje. Met de tootootje. Met de tootootje.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 En ondertussen kijken wij in de studio van CFM 4, de ZFM-app... naar de webcam van het circuit Zandvoort. Ja, het Italiaanse weekend daar. Op dit moment inderdaad ook diezelfde plans bij die wij hier hebben... bij de studio, Albert-Jan. Zijn alle autootjes nog heel? Voor zover ik naak, nou kan gaan, maar ik heb niet het volledige overzicht... zijn ze allemaal nog heel. Maar ze rijden niet zo hard meer. Nee, hè? Nee, het, gaat, het gaat op een slakkengangetje daar op het circuit van Zandvoort... Nou, in de volgende week de historische Grand Prix, dus uh, heel veel activiteiten weer. Uh, met alle mooie festivals die daarbij omheen georganiseerd worden. Dat horen we vandaag van Ton Arisen. volgens mij kan er bijna bij iedereen deze wel meezingen. Deze gouden oude die platina wordt bij CfM. We hebben het over T-Set en c likes Sweets. Dus dat is alweer een van de laatste platen wat betreft dit programma Albert Young. Want zo dadelijk moeten we plek maken voor, jawel, hij is er weer, Fred Hey. Ja, een hele goede middag hè. Hele goede middag! Ja, ja, daar zijn ah, we dan weer. Hoe is het ermee? Ja, heerlijk. Ja? Ondanks, ja, ondanks de regen. Dus ja, hij was weer uh, uh, voor de bij binnen. Ja, dat ja. heb ik goed gedaan. <laughs> ik, ik denk, nou ja, vooruitziende blik, Heel, heel, gaan heel verstandig, Fred. Wat ga je vanmiddag al bedoelen? We hebben in ieder geval al een aantal gasten hier in de studio op ja, ja, dat klopt. Dat is Anthony Joosten. En, uh, ja, we gaan het even over zijn nieuwe single hebben. En uh, ja, een mooie single. Ik heb, uh, ik heb hem geluisterd en gezien op uh, YouTube ook. Uh, jouw tranen aan mij. Geef jouw tranen aan mij. En uh, we gaan nog even uh, telefonisch contact opzoeken met uh, Daniel Metz. En zijn nieuwe single heet Tikk'em en Assured Mertens over zijn nieuwe single Jij Bent Alles. Oké, okay, voor de mensen die het uh, nog niet gehoord hebben, bijna onmogelijk jouw programma. Zodra ik tussen 5 en 7 entertainment for You. Ja. draai, daar uh, met name de Nederlandstalige nummers in. Uh, Nederlandstalig, maar uh, ja, natuurlijk ook uh, hè, zoals je vorige week gehoord hebt: de, de Italiaanse, ja. Duitse en noem maar op. Dus uh, ja, nee, het wordt weer een hele menge moes. Mooi. Goed, uh, dus weer twee uur lang live vanaf de Tolweg 10a. Diverse gasten, nieuwe, nieuwe cd's. Actueel, dus je bent weer helemaal bij de tijd. Zo is het. Hartstikke okay. goed. Heel veel plezier. Uh, even een vraagje. Oh, ja. uh, morgen hebben, volgende week hebben we die historische Grand Prix en die parade en zo. Blijf je dan wat langer in het dorp ook na je uitzending? Volgende week? Dus? Ja? Volgende ja, week? ja, volgende week wel. En, dan kan ik wat langer blijven Maar vandaag gaat het niet lukken Nee, oké, okay. maar daarom hebben we nog volgende week Want volgende week een briljant lang weekend in Zandvoort Met name zaterdagavond Nee, Dat Tijd, gaat lukken Tijdens het muziekfestival en de parade met de prachtige oldtimers Doen we Oké, okay, veel plezier okay, zo meteen Frits Ja, dankjewel Zijn we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Maar jij was gisteren nog bij de opening van de, de nieuwe tentanstelling. Ja. Sanford Museum. Geweldig hè? Dat, dat was dat... enorm. Ik heb het nog nooit zelden zo druk, gehad. Twee, druk gezien. Twee jaar geleden was, stond de Lotus in het vorig jaar. Was het ook druk, maar deze keer was het wel... Heel erg druk. Heel erg Prachtig, druk. Prachtige, prachtige expositie over de geschiedenis van Le Mans. En natuurlijk ook aandacht aan de twee winnaars daarvan. Jan Lammers en Gijs van Lennep. En ze waren er allebei. Ze waren er allebei. Nou, dat is mooi. En wij zijn er volgende week weer. Ja, met een vol programma. Live vanaf het circuit tijdens de Historic Grand Prix. Met verslaggeving. Zowel op de zaterdag en wellicht ook op de zondag. Maar dat hangt even van een aantal dingen af. In ieder geval de verslaggevers zijn er. Uh, wij vanuit de studio zullen historische uh, polygroonjournaalberichten uh, uh, laten zien. We kijken terug met Jan Lammers en uh, met, uh, met Gijs van Lennep terug op uh, hun uh, Le Mans uh, geschiedenis. En uh, geweldig. Liefhebbers voor historische raceauto's. Vrijdag, zaterdag en zondag. Zaterdagavond het muziekfestival. Heerlijke boogie woogie en blues.